Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De PvdA en GroenLinks gaan samen de verkiezingen in. Dat hebben ze vanmiddag bekendgemaakt. De meeste leden van beide partijen stemden voor een gezamenlijke lijst voor de Kamerverkiezingen. Politiek verslaggever Marleen Roy, wie wordt dan de lijsttrekker tijdens de verkiezingen? Ja, dat is de grote vraag en dat weten we ook nog niet. Daar wordt volop over gespeculeerd. Maar wat we horen achter de schermen is dat het eigenlijk idee was om bij deze gezamenlijke lijst ook een heel nieuw gezicht te presenteren. Maar daar twijfelen GroenLinks en de PvdA nu over. Omdat de verkiezingen door de val van het kabinet al in november zijn. Kanshebbers zijn volgens experts de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman... en Eurocommissaris Frans Timmermans. PvdA en GroenLinks werken nu ook al samen in de Eerste Kamer. En de overheid en bedrijven moeten meer grip krijgen op de algoritmes die ze gebruiken, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Aan computersystemen die gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opsporen van fraude zitten te veel risico's, zoals discriminatie en kansenongelijkheid. De computer voert controles uit, bijvoorbeeld bij banken, en dat kan misgaan. Als voorbeeld wordt de toeslagen toeslagenschandaal genoemd... waarbij mensen met een dubbele nationaliteit... sneller door het systeem werden gezien als fraudeur. En de vouwwagen is weer helemaal hot and happening. Die car klap je uit en dan heb je eigenlijk gelijk een hele tent staan. Vorig jaar werden er 20% meer van die dingen verkocht... Tja, tijden veranderen merkt ook deze kampeerbaas. Als je tien jaar geleden op een uh, verjaardag was geweest en mensen hadden je al gevraagd hoe kampeer je? En je had geantwoord met een vouwwagen, nou, dan weet je nog net niet uitgelachen. De stijging komt vooral doordat mensen, meer mensen een elektrische auto hebben. Als je dan een vouwwagen erachter hebt hangen, gaat de accu minder snel leeg. Dan nog het weer, er blijven wat buien overtrekken, het kan even flink tekeer gaan. Morgen, andere dag, lekker veel zon dan en 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de N205 vanuit Nieuw vennep naar Haarlem bij Haarlem 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Die shot gegeven, daarmee de foto van de hell opgedaan. Zodat hij zijn benen mee kon rijden, had hij jou uit het leven verlaten. En jouw broers, en jouw zusje, die zijn vergeten hoe mooi jou ooit klonk. Omdat hij een prijk wilde dragen, en biedenjaam aan boord. Hallo ik toe hoog, maar in mijn hoofd zou ik alweer een beetje dansen. Op was avond zullen jij voor op de mond. En in de fase zitten wij tegen een muurtje. Hand in hand doen dit hele kon niet bestond. Heya! En ergens kies jij zelf Voor dit bestaan Maar die je Geheilend op eigen ego alle jou Bij de juiste keus vandaan Maar mijn herinneringen Die kan hij niet slopen Want daar blijf jij zo mooi En altijd last En in mijn kluis vol kostbare momenten En in mijn hoofd zal ik altijd met je dansen. was avond zul ik jou voor op je mond. En in de pauze zitten wij tegen de muurtje. Hand in hand, toen het hele nog niet bestond. En ik wens jou een hele mooie vleide. In de vierde ring mag ik krijg van de kleine.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 maar in mijn hoofd zal ik altijd met je dansen Op klasse avond zoe jou vol op je mond En in de pauze zitten wij tegen het muurtje Hand in hand doet dit de hele nog niet meer stond ha!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 Uh, binnendoor, uh, weggetje ja. genomen, toch? Ja, we ja. zijn uh, via Hillegom en zo. Uh, oh, Hillegom? Snelweg. Ja, waar en, is ja, snelweg? En, dan, en dan aardig stuk toch nog binnendoor. toch, een, toch, een, toch een heel gemiste uh, sightseeing. Ja, ja maakt er niet zoveel uit, volgens mij. Dus we misschien, uh, uh, uh, je kan uh, ook binnendoor, hoor. Vogelwein, ja. ja, uh, Noordwijk, uh, ben je ook zo in, uh, in ja. uh, Den Haag. Dus ja, misschien moeten we het ook terug weg, <laughs> <laughs> uh, Even over jullie, want uh, ja, uh, the onderleken. Ik heb ook even met de Dupit van 3 voor 12.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 Van, uh, van jullie in de jaren zeventig er uh, dus toch weer uh, heel erg nadrukkelijk in uitkomen. Ja, maar ja, als Thomas zijn haar losgaat... dan is het gewoon de jaren <lacht> ja. ja. zeventig. Jij zei mij dat nog in het telefoongesprek. Als ik naar hem kijk, dan heb ik het gevoel... Dus je als je in Den Haag de... bent, dan <lacht> ja, ja. kan je gewoon ja, ja. bij ons koffie drinken. Uh, is dat zo? Ja, ja dan, dan zie je dat ons huis ook een beetje die vibe uh, heeft. Ja? Ja. ja, een soort van nieuw met zeventig. Dus, I don't know. Ja. Per ongeluk. Per ongeluk. Ja. ja. ja. Um,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 ja, dan, dan is het logisch dat het dan ook meer naar elkaar... Dat, dat, dat het meer geheel vormt. Ja, oké. Okay. Dus als twee jaar later dan zou denken: van uh, nou wat is onze stijl? Dan zouden het misschien wel anders zijn. Ja. Maar dan heb je weer die nummers uit die periode. Ja, ja, ja. Van, uh, dus elke, elke periode heeft zijn charme, denk ik ook. Uh, als ik het uh, zo een beetje uh, ja. Ja, tussen de uh, ja. regels doorbeluister. Ja, en uh, wat hij zei: van uh, ja. het soort van uh, ontwikkeld, evolved. Uh, ja, we, ja. We, ja het, ons, ik denk, ik denk dat wel dat we wel. de jaren tachtig gaan overslaan. We zijn we af bij niet oh. heel erg nou, ja, met, uh, met, uh, we hebben toch nog wel met. Oh, ja. uh,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 How does it uh, feel like the backbone of the band, Mark? No pressure. No. <laughs> <laughs> nee, uh, maar uh, ze zijn echt lieve mensen. En ja. if you have good people writing some really fun music... Mm -hmm. as a bass player, it's a playground. Een speeltuintje voor Ja, speeltuint. yeah. yeah. inderdaad. Dus, uh, yeah. uh, de vriendelijkheid uh, zorgt yeah. ervoor dat jij yeah. op je gemak voelt. Even om het kort in Nederland samen te vatten met wat je gezegd hebt. ja. Uh, yeah.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 en die single die heet All I Want. So Nummer of Feel the Fire van Bruno Rocco. Ook uh, daar zijn we mee bezig om hem hier naar de studio uh, te krijgen met band. Maar dan uh, niet in uh, deze setting, dan uh, zal het iets uh, beschaafder gaan worden. Um, dat uh, zeggende uh, staat uh, Bill, die staat ook uh, behoorlijk te stampen. Bill is bezig met een update uh, tijdens de uitzending, dus dat wordt nog spannend. Straks, als ik zo dadelijk klaar ben met het live gedeelte. Want het live gedeelte, daar gaan we nu mee beginnen. Want ze staan inmiddels klaar. Lights on the leg, want daar hebben we het over. En ze hebben dus al eerder gezegd en de EP uitgebracht. En een van die nummers, ik geloof dat die er ook op staat. Volgens mij. Ja, zie je, ik krijg een knikje van Elise, dus, dus, dus dat, dat klopt. Is het nummer Easy, en daar gaan we nu naar luisteren. As long as we are able You got the message I got the buckers. We've been guiding this Some awful shows Take it easy No need to fight about it Come take it easy No need to fight about it I miss a sport The side. I've been summoned by the folks shining torches. It ain't easy, but y'all look careful. Anytime you wanna do oh, for sure, take it easy. No need to fight about it. Come, take it easy. No need to fight about it. When the lights hang.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 Seems so nice When the flow Is on your side Everything that shines Lots of corners On my mind Addicted by the craft Addicted by the low Taken by my thoughts Drifted in the dark Addicted by the craft Addicted by the low, taken by my thoughts, drifted in the dark. Caught by the sparkle, what could become? Wear myself out, I bring myself down. Caught by the sparkle, what could become? Wear myself out, I bring myself down. Highs matched the lows. Addicted by the craft, addicted by the low, taken by my thoughts, drifted in a dark. Addicted by the craft, addicted by the low, taken by my thoughts, drifted in a dark. Caught by the sparkle, what could become? When myself out, I bring myself down. Caught by the sparkle, what could become? When myself out, I bring myself down. out, I bring myself down. Cup by the sparkle, what could become? We Wear myself out, I bring myself down. Lights on the Lake. Straks in het tweede uur... gaan we nog twee nummers van ze horen. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst weer even een stukje muziek laten horen. Wat ook de aandacht verdient. En dat is deze Anna Joan. Want die gaat dit weekend... in Cynetol haar EP laten zien en horen. Tijdens een release show al daar. En de EP die heet... While the Wind Blows. En daar staat dit hele mooie nummer op. Love Remains.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 Ja. En dan uh, rijd ik helemaal dat stuk weer terug naar oh, ja, hier. Ja. Want het is 40 ja, kilometer, ja. heb, uh, heb ik uitgerekend. Maar ik vind het uh, eigenlijk best dus wel een uh, leuk stuk om uh, te rijden. Met ja. deel uh, links ja. en rechts. De, was dat daar ergens, dat jullie daar ja, hebben ja, dus, Maar Ja, dan de, Dus niet die afslag dan, maar dus eentje, daar kom je dan wel voorbij. Zo ja. Bij die, uh, ja, hoe heet het daar dan? is dus niet ja. mijn deel. Maar de volgende afslag eigenlijk was ja. zo, uh, in, in, in, bij Wassenaar. In ja, bij Wassenaars nou de meer ja. die kant ja. uit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja dus, dus. hadden het eigenlijk een beetje uitgekozen. Of in ieder geval, Omdat het een beetje een soort van uh, uh, alienachtig glans was. Ah, ja, ja. ja, we hoorden ook van iemand dat we een beetje Space Indie maken. Space Indie. Dus dat zo grappig. Dat uh, ja. ja, een soort van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 Uh, of in Den Haag inderdaad. Hm. Ja. Ja. Een beetje, Thomas en ik werken allebei in Delft. Dus dat is dan... Uh, uh, ja. Dus het is halverwege zo'n beetje. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Uh, nou ja, ik hoef het ook niet te, te vragen. Maar uh, de muziek, uh, cultuur, Delft, uh, Rotterdam en Den Haag. Uh, dat is wel redelijk bruisend heb ik een beetje het idee. Of? Ja, er het is, het is, het gebeurt op alle drie best wel veel. En het is alle drie best wel verschillend. Mm -hmm. Dus uh, ik vind het wel leuk om dan...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 <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> <A smaller coughs> het heet... Nee, de regio heeft 52 miljoen mensen. So ah. I stand corrected. <laughs> <laughs> 52 miljoen. Yeah. Uh, if you compare it to yeah. this country... Yeah. Is this more... More space. Ja, het voelt niet zo. Hoe zeg je de Density of population? Ja, de density. Ja, het is een beetje vergelijkbaar, om eerlijk te zijn. In de steden wel. De steden zijn wel druk. Dat kun je dus wel vergelijken met de Indianen. Ja, precies. Oké. Nou, eh.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 Zomervruit komt van de gelijknamige album Zomervruit. Daarvoor hoorde je Pien met uh, Klaus. En tot aan het nieuws deze van Frisian Chameleon. En wie zit erachter Frisian Chameleon? Niemand minder dan Alex Nieuwland. Dat is die vorige week.